1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Belastingdienst stopt voorlopig met het terugvorderen van toeslagen... van zeker 8500 mensen. Dat is een veel grotere groep dan waarvan eerder sprake was. Volgens de fiscus hebben deze mensen opzettelijk te veel toeslagen aangevraagd. De Belastingdienst had daarom dwanginvorderingen in gang gezet... waarbij salarissen en auto's in beslag kunnen worden genomen... en mensen uit hun huis kunnen worden gezet...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 Volgens AT5 stormde een groep van zo'n 15 jongeren... een filiaal van Lacoste op het Rokin binnen. Ze grepen in korte tijd zoveel mogelijk spullen en gingen er weer vandoor. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Het weer, in het westen enkele buien, in het oosten kans op mist... koelt af naar 0 tot 3 graden. Overdag wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft een paar buien. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Pien, 7 jaar oud en ernstig ziek.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Ecstasy, Universiteit, Monotone Technologie, is het zo?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 Best great Best great Best We'll be I wanna feel it, I wanna I wanna feel it. I wanna feel, I wanna feel it, feel it. I wanna feel it, I wanna feel, I wanna feel it. it.